Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is uit de hand gelopen bij het trainingscomplex van Feyenoord. Honderden supporters gingen daar tekeer tegen agenten... tijdens de laatste training voor de klassieker tegen Ajax morgen. Ze gooiden met vuurwerkstenen, stoeptegels en losgerukte verkeersborden. Zes ME'ers moesten naar het ziekenhuis. Ze hebben last van hun oren nadat vlakbij een nitraatbom ontplofte. Acht supporters zijn opgepakt, maar de politie denkt dat er nog wel meer bij komen. Het is inmiddels weer rustig bij de trainingsplek. Het is op meerdere plekken behoorlijk druk in het centrum van Eindhoven en Den Bosch bijvoorbeeld. En ook bij de designer outlet in Roermond zijn er een hoop mensen. staat daar een lange file van vooral Duitse auto's die willen parkeren. Voetbalster Neymar heeft zijn contract verlengd bij Paris Saint-Germain leek er even op dat hij terug zou gaan naar FC Barcelona, maar Neymar blijft tot 2025 in Parijs spelen. Voor geen lullig bedrag trouwens, hij gaat per jaar 30 miljoen verdienen. Het Uvo meldpunt Hij heeft gisteravond heel veel berichtjes gekregen. Mensen zagen in de lucht een hele rij lichtjes vliegen en dachten dat het misschien iets buitenaards was. Bleek anders te zitten, het was een rijtje satellieten van SpaceX. En echt, terrasweer is het niet, maar dat maakt een hoop Belgen niet uit. Regenjas aan en gaan. De terrassen daar zijn sinds maanden weer open. Deze jongen kon dus niet wachten op een vers getapt biertje. Het is een beetje symbolisch. Het eerste pintje van, van lang tijd van het vat, Daar is een half jaar geleden. Daarna gaan we misschien wel een drinken. Maar we dachten, van, uh, voor we te beginnen, moeten we toch met een pintje beginnen. Het weer, nou ja, veel nattigheid dus, graadje of 12. Morgen warmer tussen de 22 en 27 graden. In de loop van de dag komt er wel weer regen. Kans ook op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland door de wegwerkzaamheden. Zo is de A4 van Amsterdam naar Den Haag helemaal dicht... tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. En voor die afsluiting heb je enkele minuten oponthoud...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 Win in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 En je raadt nooit, uh, Albert-Jan, wat de tweede titel van deze plaat is. Dat je... ik daar maar eens over na. Piep, piep. Piep, piep. <laughs> Inderdaad, <laughs> dat is de tweede titel van uh, de plaat. De Spider Murphy King, een lekkere gauwe houden. Hij is van de week overleden, deze Nick Cayman. 59 geworden. En hij heeft uh, heel veel uh, mooie singles in de jaren 80 uitgebracht. Waaronder deze.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 Make us start crying and stay. And the operator says 40 cents more on the next.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 Niet bevorderlijk is geweest ook voor het uh, laatste rondje van uh, iedereen, uh, Albert-Jan. Nee, denk ik ook niet. Ik denk nee. dat het daar best uh, mee te maken kan hebben... waardoor uh, Max uh, niet meer in de gelegenheid was om zijn tijd te verbeteren. Maar waar heb je het over? 1, 6, die 1.16777 of 1.16741? Ja. Ik bedoel, dat zijn toch... Ja. De, ja.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 En hun plaatje heet The Wrong Place. Nou, daar uh, proberen ze dan Rotterdam mee te veroveren. Nou, dat gaat niet lukken natuurlijk, hè. De verkeerde plaats, hoe komen ze daar naar nou bij? Is toch een geweldige plaats. In ieder geval een mooie verzoekplaat inderdaad. Uh, Met About You, een uh, wat oudere single van deze Belgische band Hoover, vond ik. Nou, we gaan er nog eentje draaien en dan de uh, SOS live.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 Na het mooie gedicht van de dag, wat je juist hoorde bij CFM... draaiden we deze instrumentale plaat van Forte. Dat was de Garden Party, ook uit de jaren 80. Nou, we gaan Guus nog even draaien en daarna nog een lekkere plaat. Dus blijf nog even luisteren naar het geluid van Zandvoort. Hier is Het is een Nacht. Je vraagt of ik, zeer, ik de zielaar. Het is uur we liggen op het in een hotel in een stad Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent En niemand ons stoort op de vloer Heeft een lege, fles wijn en kledingstukken die van jou voor mij kunnen zijn We in de radio zacht En deze nacht heeft alles Wat ik van een en verwacht En zingen, zingen Uh, Groots met een ja. zachte G, over uh, jan in uh, het Philipsstadion uh, in uh, Eindhoven. Uiteraard Guus Meeuwers met Het is een nacht. En uh, ja, gisteren werd bekend dat uh, Groots met een uh, zachte G uh, wordt verplaatst uh, in november uh, eenmalig naar uh, Ahoy nou in ja. Rotterdam. Ja, ik snap het allemaal wel, maar hij hoort in, uh, in het PSV Stadion. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, uh, ja absoluut, ja.